Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. En, uh, een lesje ja. bandelion, Hans. Een bandelion was dit? Ja. Bandeleon, klein ja. maar was een klein lesje. Omdat Carina zo gek is op Parijs. Okay. Ja, oh, daar was okay. ja, ja, nou, We gaan ja. beginnen met ons uh, uh, tweede uur van Goedemorgen, Zandvoort. Uh, welkom terug allemaal. Uh, bij ons zit uh, de heer uh, Drommel, Sven Drommel. Wij noemen elkaar, uh, tenminste, wij kunnen het kunnen gewoon tutoëren, Sven. Dat is geen enkel. Uh, ja, we, ik moet het voor de zekerheid even vragen. <lacht> uh, van de VVD, dat is een van de partijen die uh, een circuitweg wil hebben om um daar woningen te bouwen. Klopt dat uh, Sven of niet? Ja, zoals uh, al heel duidelijk is gecommuniceerd, <laughs> uh, klopt dat uh, helemaal niet. Nee, dat klopt voor gemoed. Nee. nee, maar ik weet wel heel goed uh, waar je op doelt. En dat gaat namelijk om het feit dat uh, ja, Zandvoort plannen aan het ontwikkelen is. om te kijken wat er mogelijk is op uh, de Noordboulevard. Het gebied Noordkust. Nou, en dat is eventjes uh, voor de luisteraars. Het gebied ten noorden van uh, Bouwenspelles en de uh, Vollendeweg. Dus een ja, tot de grens van Bloemendaal he, helemaal. Zelfs tot de grens van Bloemendaal uh, aan zee. En daar is nu gezegd. Ja, daar zien we nog kansen voor ontwikkelingen. Bijvoorbeeld uh, de zakelijke markt, als het gaat om een congrescentrum... maar bijvoorbeeld ook toerisme en hotels. En ja, wij hadden gezegd, kijk nou ook uh, naar woningbouw... want op het moment dat we dat nu niet meegeven als uh, uitgangspunt... Ja, dan gaat dat nooit meer gebeuren. En dat is uh, heel erg zonde als die kans niet uh, benut gaat uh, worden. Alleen dat is door uh, ja, Jong Zand wordt onder andere vertaald in het circuit moet weg... Nou, toen hebben we heel duidelijk in de raadzaal continu gezegd... nee, dat is absoluut niet de insteek. Wij vinden dat het circuit moet blijven, want het circuit hoort uh, bij Zandvoort. Uh, zonder circuit geen Zandvoort, om het zo maar te zeggen. Um, maar alsnog, ja, we waren aan het praten tegen Dovermansoren. Um, dus we hebben uiteindelijk ook nog uh, het amendement wat we hebben ingediend aangepast... om in ieder geval verhelderingen te scheppen. Um, maar zelfs dat hielp niet... Ja, want uh, je hebt het over het abonnement. Dat is uh, ingediend door de CDA en mede ondertekend door uh, groenlinks, partij van de arbeid en de VVD. Dat ging uh, een abonnement. Dat is dus een aanpassing van, uh, van een beleidstuk. Uh, het heeft meer waarde eigenlijk dan een motie ook. Hè? Zeker. Um, oh, dat ging over de startnotitie omgevingsprogramma uh, uh, Noordkust. Daar kwam dus uh, CDA met een amendement om uh, te kijken een onderzoek te starten naar meer woningbouw. En in eerste instantie werd het gebied erbij genoemd. Uh, is dat niet een beetje een fout geweest van het CDA om de gebieden erbij te noemen? Want ik denk, dat dan geef je dus uh, uh, Jong Zandvoort de kans om daar verschrikkelijk op in te gaan. Wat ze ook, uh, denk ik, wel slim gedaan hebben ook. Ja, achteraf gezien is het natuurlijk wel een beetje koren op de molen van uh, Jong Zandvoort... Uh, nee, maar je, je weet hoe zij daarin... Dus je kan, je kan Kijk, je zeggen, zeggen het in dat elkaar... het uh, niet, niet heel, heel tactisch is geweest... maar ik begrijp het uh, CDA ook wel. Uh, want wij gaven bijvoorbeeld als voorbeeld... Uh, de ingang van het circuit tegenover het NH-hotel. Mm -hmm. Nou, daar heb je ook een hele mooie stuk uh, grond en strook. Daar kun je wellicht ook iets ongelooflijk moois ontwikkelen... wat wij ook hebben laten zien in het uh, filmpje dat we hebben gemaakt... en verspreid op uh, social media. Ja, hoort dat nou bij het circuit? Dat kun je wel betwisten. Uh, mm -hmm. Maar na... Ja, uh, achteraf gezien hadden we het iets tactischer uh, kunnen formuleren. Ja. Um, ondanks dat we het tactisch hadden kunnen formuleren, waren we wel ongelooflijk duidelijk uh, in de raadzaal. Nee, dat is zeker uh, dus... zo. Maar goed, uh, je weet hoe het gaat. En... Wordt word daar later dan privé ook nog over gesproken? Heb jij er nog over gesproken met, uh, met Jerry, bijvoorbeeld? Nou ja, normaal gesproken is het een goed gebruik om uh, na de raadsvergadering om nog even gezellig wat te drinken mm -hmm. en daarna uh, te praten. Dat is ook heel goed voor de onderlinge relaties. Alleen wat ik helaas wel heel vaak zie... is dat Jong Zandvoort heel gauw naar huis rent. Ah, ja, dat ah. is wel heel zonde voor de onderlinge verstandshoudingen. Dus ik zou ze vooral willen oproepen... denk ook aan elkaar... en dat zorgt alleen maar voor een betere samenwerking. Mm. Maar goed, dat is niet, uh, ja. dat is niet mijn keuze. Uh, voordat we straks een beetje dieper ingaan op jullie uh, partijprogramma... Uh, wil ik ook nog even zeggen dat jullie zelf een motie indienden... over uh, de ontsluiting van uh, Nieuw-Noord. Met een uh, plan daarvoor... Um, kun je uitleggen wat, wat jullie daar uh, willen? Jazeker. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat we hele grote ambities hebben in Nieuw-Noord. Nou, je ziet het eigenlijk al bij de Curie-dex, Een ongelooflijk groot uh, braakliggend stuk terrein waar straks, als het goed is, 500 woningen komen. Nou, er worden ook, als het goed is, uh, gebouwd bij uh, Meneesje Rukert. Ook ongeveer 50 à 70 woningen er zijn ook nog uh, plannen om woningen uh, wellicht toe te voegen bij het Duintjesveld... op het moment dat het opnieuw wordt ingericht. Waarbij ik wel moet opmerken dat sport de primaire functie wordt. Maar we weten allemaal wat voor een donker hol dat s'avonds kan zijn. Ja, en Je kan dat, de leefbaarheid ongelooflijk uh, vergroten... als je daar uh, wat gaat doen qua woningbouw. Uh, maar dat betekent wel dat er ongelooflijk veel extra ja, zandwortels komen. En dat juichen we wel toe. Alleen op het moment dat we maar één ontsluitingsweg hebben... Viele straat via één rotonde. Ja, dan kan dat tot uh, problemen. Ja, dat kan dat problemen geven. Zo simpel is dat. Ja, als er meer ja. mensen zijn. dan wordt het ook ongelooflijk uh, veel drukker. Alleen maar als je dat soort aantallen woningen gaat toevoegen. Nou, we hebben het al heel vaak gehad over de Herman Heymansweg. Dat kost tientallen miljoenen. Als het niet honderd miljoen is. waarbij je ook nog eens door een natuurgebied moet gaan. met heel veel verschillende. We ik er is al een keer naar gekeken. Er is er erg dus er is naar gekeken. En dat blijft, blijkt absoluut niet kosteneffectief. En nou hebben wij gedacht. Ja, via dat, dat noordelijke stukje. Ja, daar zijn wellicht veel meer uh, mogelijkheden en opties. Maar dan moet je toch ook door het wel? nou, Er is ook een pad achter uh, Centerparks. Nou, daar uh, zijn ook kansen. Dat is ook helemaal geen Natura 2000-gebied. Um, dus daar zijn die kansen of de realiteit om dat te realiseren... die is gewoon veel hmm. groter. Hmm. Dus ons, uh, uh, ons idee was vooral... geef dat idee mee in dat plan zodat het, zodat het meegenomen kan worden en bekeken kan worden. Net als dat stukje woningbouw. Ja. Dus het is uh, puur alleen om die kansen uh, te borgen. Ja. Want als we dat nu niet doen, dan zou daar daar nooit woningbouw komen en ook nooit een N weg. Die motie is in ieder geval aangenomen hè? op uh, de stemmen van Jong Stantwoord en uh, OPZ na. Dus het uh, nou ja, college kan daarna gaan kijken. Ze kunnen het ook niet doen, want ze kunnen een motie naast zich neerleggen, maar... Dus Ze gaan er waarschijnlijk wel naar kijken. Dat nee, ze... klopt. En wij hebben de drempel heel laag <kijkt> gelegd. Ja. We hebben gezegd, doe een quickscan. Maak er vooral niet een hele ingewikkelde studie met de kostenraming van. Want het gaat ons vooral om dat die kansen ja, inzichtelijk worden gemaakt... en worden meegenomen. Zodat het niet uit beeld uh, Ja, verdwijnt. dat zal dan ook gaan kosten waarschijnlijk. Ja, ik wil nou, er maar niet op vooruit het, maar... het levert ook heel veel op. Want op het moment dat je met elkaar tot de conclusie komt... We kunnen die woningen, misschien wel honderden... misschien wel duizend woningen, niet bouwen... omdat de infrastructuur niet, uh, niet adequaat genoeg is. Ja. Ja, dan, dan wegen de maatschappelijke meerwaarde... en de economische meerwaarde grotendeels ja. op... tegen zo'n investering. Dus dat zou ik zeggen, dat is een no-brainer. Ja. Nog, nog één vraagje daarover. Zou je daarmee ook zeg maar, dat, uh, die flessenhals... in de, in de Kortflorenstraat uh, kunnen omzeilen? En dat mensen dus om gaan rijden... Uh, richting uh, Noordboulevard en dan naar beneden, zeg maar, uh, Nieuwe Noord in gaan rijden. Nou, wat je eigenlijk uh, ziet gebeuren... En dat, daar verbaas ik me ook heel erg op over... Uh, dat is op het moment dat je via de routeplanner... een Google Maps uh, naar Zandvoort navigeert... Ja, het, het valt mij gewoon op dat je heel vaak, bijna altijd... over de Zandvoortslaan wordt gestuurd. Uh -huh. Ongeacht waar je vandaan komt. Ja, behalve als je uit Beverwijk komt. Want dan is het wel heel erg om. Um, maar het is gewoon geen route die adequaat is aangeduid. Dus wij hebben ook al wel eens eerder opgeroepen... ja daar. Uh, moet je wat mee om die Zandvoortslaan... en dan ook de straat uh, te ontlasten. Uh, maar juist zo'n uh, extra ontsluitingsweg... Ja, die kan daar ook alleen maar bij aan bijdragen. Hm. Uh, want we zien ook uh, de milieuzone die Haarlem uh, introduceert. Ja, dat maakt allemaal uh, de zeeweg uh, veel onaantrekkelijker... waardoor je extra druk krijgt op de hm. Zandvoortslaan. En ja, dat moeten we wat ons betreft, uh, de VVD betreft... proberen te voorkomen. Ja. Want juist die uh, verspreiding... Ja, dat, dat zorgt in ieder geval voor een hogere leefbaarheid in ja, ja. de wijken. Uh, Sven, ik wil even naar uh, jullie uh, programma uh, uit 2022. Uh, Stond voor Werelddorp, hè, toen het Werelddorp, uh, zoals het toen heette. Um, daar werd ook al gesproken over woningbouw op uh, locatie Duinrand. Uh, een woonwijk met, met, met een compact zorgcentrum. Um, daar is eigenlijk ook niet heel veel van gekomen op dit, tot op dit moment. Hè. Het is nog steeds jullie plan wel, denk ik. Ja, we hebben dus, ook... dus dat is eigenlijk bouwen bij een urencum, hè? Klopt, dat hebben we nu ook wederom uh, ja, ik zag weer het. opgeschreven in het verkiezingsprogramma. Dat noemen wij het uh, Oost. Ja, dit is echt een zaadje voor in de toekomst. En dat is ook heel erg belangrijk. Want we hebben nu uh, projecten die wat uh, concreter zijn. Uiteraard natuurlijk met de nodige uitdaging als het gaat om uh, de q en straks ook het Badhuisplein. Maar na de q en na het Badhuisplein moet er ook nog gebouwd worden. En op het hm. moment dat je nu niet die zaadjes plant voor in de toekomst... ja dan hebben we straks uh, niks meer wat we kunnen gaan ontwikkelen. Dus ook uh, ja, die ideeën voor de toekomst zijn heel belangrijk... om die in ieder geval ja, te bespreken... en om het er nu uh, ook met elkaar over te hebben. Ja. Is het niet uh, makkelijk om in de toekomst te praten? Want ik hoorde je in de, in de gemeenteraadsvergadering zelfs zeggen... over die weg, uh, over 60, 70 jaar <laughs> nam je in je mond... Ja, dat was wellicht een beetje een uitvergroting. Dat maken wij allemaal niet mee. wordt gebouwd. Maar we moeten niet alleen om onszelf denken, maar juist ook de generatie in de toekomst. Ja, dat is ook wel zo. Die moeten ook nog een economisch florerend 60-70 jaar is alweer. Twee generaties natuurlijk. Ja, maar. Je moet ook kijken naar de dag van morgen. Jij noemde zelf die 60-70 jaar, dus vandaar dat ik het even benoem. Uh, ja, Bouwen, uh, als we het daarover hebben... de afgelopen vier jaar is er niet veel uh, van gekomen, eerlijk gezegd. Nee, en dat komt omdat we in Nederland heel veel uh, regels hebben met elkaar. En dat is ook uh, logisch, want iedereen wil inspraak uh, bijvoorbeeld hebben. En op het moment dat uh, de ene ergens iets bouwt of iets doet... dan kan de ander daar last van hebben. Dus we hebben met elkaar afgesproken... Ja, dat we dat heel goed en zorgvuldig uh, willen borgen. Uh, maar persoonlijk En ook namens uh, de Zandvoortse VVD kan ik wel zeggen... Ja, vind ik dat we daarin zijn doorgeslagen. Maar goed, daar hebben we mee te dealen. Um, en hier in Zandvoort uh, houden we ons vooral bezig... met degene waar we wel, waar we wel uh, invloed op uit kunnen oefenen. En wat ons betreft ja, moeten we die plannen zoveel mogelijk uitwerken... Zo op het, uh, zodat we op het moment dat er wel gebouwd kunnen worden... dat we er ook staan. En dat we dan niet mm -hmm. pas op dat moment die plannen moeten gaan ontwikkelen... Uh, dus het is vooral noodzaak om de zaken goed uit te werken. Nou ja, en om wellicht zo creatief mogelijk uh, met de regels uh, om te gaan. Zodat je wel iets kan realiseren. Um, maar inderdaad, ons doet het ook pijn om te zien dat de schop nog niet de grond uh, in kan gaan. Ja, en heel vaak wordt genoemd natuurlijk uh, stikstofproblematiek. Uh, uh, vind je dat terecht? Ik vind dat uh, niet terecht. Nee, nee, absoluut niet. Want als je al kijkt naar die uh, berekeningen, hoe dat wordt gedaan... <coughs> Ja, er kan bijvoorbeeld geen uh, woonwijk gerealiseerd worden... omdat er dan uh, extra vervoersbewegingen zijn. Mm -hmm. ja, dat snap ik, want er zijn extra vervoersbewegingen. Maar we vangen bijvoorbeeld wel heel veel mensen op... of er komen wel heel veel extra inwoners naar Nederland. Ja, dat zorgt ook voor extra vervoersbewegingen. Ja, dus een mens staat niet aan de grens om een uh, vergunning... of het wel stikstofdepositie-proof uh, is. Uh, uh, dus dat uh. doet mij wel heel veel uh, zeer. Over, ja. over creatief gespro gesproken. Jullie willen uh, uh, stimuleren kangeroewoningen. Wat zijn dat? Ja, daar hadden we het vier jaar ook <kwijnt> over gehad. En die woningen die, die kun je op twee manieren interpreteren. Uh, want er kan een klein kangeroetje, om het zo maar te zeggen, in die buidel uh, zitten. Dus het leek ons in ieder geval een heel goed uh, concept om bijvoorbeeld uh, um, tuinhuizen... die daarvoor wel uh, geschikt zijn qua bouwvoorschriften, om die uh, geschikt te maken. Bijvoorbeeld voor jongeren, dat uh, je kind of je kleinkind uh, daarin kan wonen... Maar andersom ook, op het moment dat iemand uh, meer zorgbehoevend wordt... dat hij daar ook uh, in kan trekken. Zodat je als mantelzorger zijnde ja, dicht bij huis die zorg uh, kan verlenen. Dus dat werkt de uh, twee kanten op. Mm. En dat is wat ons betreft ja, wellicht een uh, druppel op een uh, gloeiend hete plaat... wat betreft de woningmarkt. Maar goed, alle beetjes helpen. Uh, dus we willen ook graag van die mm. mogelijkheid uh, gebruik maken. Ja, om, het, uh, om het hoofdstukje wonen af te sluiten. Bijvoorbeeld bij de Mariënschool, daar had natuurlijk wel iets kunnen gebeuren al. Heeft de Raad niet uh, verzuimd om daar wat, me, wat, wat, wat meer uh, druk op te zetten? Ik, bedoel, uh, ik weet dat pre daar uh, moet, moet gaan bouwen. Maar ja, vier jaar geleden was het nog wel een onderwerp. Hè? De Mariee-school voor, voor jongeren dan. En, ja. en nu is er nog steeds niks gebeurd. Dat is toch Kijk, raar? Of als het aan de Zandwoordse VVD had gelegen... dan hadden wij mooie woningen daar gemaakt... Uh, voor woningstarters woning op de woningmarkt. En geen sociale huurwoningen. En je merkt ook al dat op het moment dat je sociale huur wil creëren... ja, dan moet er heel veel geld bij. En op het moment dat men dat niet wil betalen... dan gebeurt er dus helemaal niks. Dus als we daar gewoon uh, mooie koopwoningen van hadden gemaakt... dan had ik, al, dan had ik uh, kunnen vertellen, dan hadden daar nu al mensen gewoond. Uh, uh. Dus daar uh, ja, zullen wij als VVD ons ook uh, hard voor maken. Gewoon passende koopwoningen voor doorstroming en woningstarters... Want je ziet het al, op het moment dat je het overlaat aan prewonen voor sociale huur, ja, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, maar goed, er moet toch ook sociaal gebouwd worden, of niet in stand wordt. Ik bedoel, jullie zijn bijvoorbeeld ook niet voor uh, uh, passageponden, er moet ook uh, uh, sociale woningbouw komen. Dat stellen jullie wel voor, ik aan, toch? Of moet je daar ook uh, ko koophuizen? Nou, Dat is echt een hele mooie A-locatie. Op het moment dat je daar koopwoningen ja, we hebben uh, We kun, he, kun nu, je ongelooflijk veel meer uh, maar nu dat mogelijk prachtig, uh, maken. Ook bijvoorbeeld als het gaat om uh, parkeervoorzieningen. Ah. Want heel vaak zie je dat het daar knelt, omdat het geld gewoon onvoldoende beschikbaar is. En op het moment dat je op zo'n nou, A-locatie, wellicht is dat wel een uh, triple A-locatie, als je daar koopwoningen bouwt, ja, dan kun je daar ook veel betere uh, voorzieningen bouwen. En wij begrijpen ook heel goed dat uh, je een voorraad sociale huurwoningen nodig hebt. Maar als we naar Zandvoort kijken, dan zitten we al ruim boven 26, die, we ruim boven die uh, 30 procent. En hoe mooi zou het zijn als je iemand die in een sociale huurwoning woont... maar wellicht scheef woont, omdat hij te veel verdient... wel kan verleiden om zo'n mooie koopwoning uh, te kopen... dan heb je én iemand die in een koopwoning uh, zit en kan verhuizen... En iemand die naar sociale huurwoningen komt. Ja. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten. Ja. Als je één sociale huurwoning uh, bouwt, dan kun je maar één iemand daarmee helpen. Ja. Ja. Dus jullie zijn ook niet voor, voor het plan van GroenLinks van uh, de arbeid... om uh, sociale woningen te bouwen uh, op dat plot van, uh, van het casino? Wat zij willen. Daar kunnen wij als zandwoordse VVD <laughs> heel uh, duidelijk uh, over zijn. Ja. We willen dat daar uh, gebouwd gaat worden, uh, kwalitatief hoogwaardig. Nou, we hebben net ook al geconstateerd, als je dat aan pre-wonen overlaat, dan gebeurt er helemaal niks. Uh, dus wij zijn daarvoor hele mooie uh, koopwoningen. Voor koopstarters en voor doorstroming. Want dan uh, ja, snijdt het mes wellicht ook aan twee kanten, als je zorgt ook voor die doorstroming. Ja. Want daar knelt het voornamelijk op de woningmarkt. Ja. En, maar, dus, uh, betaalbare uh, huizen, die zijn ook nodig natuurlijk. Hè? Door, uh... Het is al een heel duur dorp. De gemiddelde prijs van de koopwoningen ligt uh, rond de 540.000 euro. is een hoop geld. Maar je zou natuurlijk ook uh, woningen moeten hebben voor starters van, van uh, drie ton. Ik noem maar wat. Nee, dat klopt. En juist als je die mix aan koopwoningen aanbiedt... dan kun je wellicht ook een groter aanbod hebben voor uh, koopstarters. Um, want op het moment dat je heel veel sociale woningbouw uh, gaat toevoegen... Dan moet het allemaal betaald worden ja, uit ja. het hele kleine deeltje uh, koopwoningen. En dat moet dan gewoon extra duur zijn. En als je dat niet doet, dan heb je ook een veel groter aanbod voor koopstarters. Voor juist die aantrekkelijker geprijsde koopwoningen. Ja, ja, ja, ja. Want ja, heel simpel, het bonnetje moet betaald worden. Dat is zo, dat begrijp ik wel. Hoe, hoe kijk jij uh, aan tegen de, uh, hoe jullie het gedaan hebben de afgelopen vier jaar? Wat hebben jullie bijvoorbeeld bereikt uh, in jouw oog? Ja, we hebben. Vooral uh, heel veel bereikt als het gaat om uh, ja, die zaadjesplanten uh, voor de toekomst. Um, om uiteindelijk dan die schop in de grond te krijgen. Uh, stappen die zijn genomen op een heel groot dossier is bijvoorbeeld het uh, Badhuisplein. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Maneesje Rukert. Uh, maar er zijn ook heel veel ja, kleinere zaken als het gaat om die goede uh, verstandshouding tussen... of in ieder geval het verbeteren van de verstandshouding tussen ondernemers en ook uh, de gemeente. Door gewoon aanspreekbaar te zijn. ...en met elkaar gezamenlijk aan plannen te werken. Je ziet dat het ongelooflijk gegroeid is... ...ook als het gaat om de contacten met ondernemersbelangen Zandvoort. Zelf merk ik dat ook al. Ondernemers die weten ons heel goed te vinden. En op die manier weten we in ieder geval hun stem duidelijk te vertalen... ...in beleid en waar nodig bij te schaven. Hm. Oké, okay, nou, daar gaan we straks nog even iets dieper over in... ...over ondernemerschap en Zandvoort. Want jullie zijn daar een belangrijke schakel in volgens mij... Uh, we gaan even muziek draaien, want uh, uh, het is bijna hoor alweer. Het is vla uh, Vlaggeen in de Wind van een oud leerling. Yeah, yeah, yeah. Voel me thuis waar ik kan leren loop. Voel me thuis waar ik de drukte in mijn hoofd kan dood. Voel me thuis door waar ik alles van mijn hartje kan zeggen. Voel me thuis door waar ik begin en de straten me ken dat je open de wind hier op de boulevard Voel schouder kloppen hier en daar, maar toch voelt het raar Om mijn gevoel nog steeds, die eten van het dood Nu kom ik zingen in je stad, niet meer in die heeft wel commentaar Geen rozen zonder dorens, ik heb alles doorstaan de gekke draaien van de storm heeft het juiste gedaan Veel momenten op de zeeweg, op de zand van het salaan Trannen gelaten op die route, maar toch lachen we vaak Deze plek de eerste de vlinders in mijn buik, de bevel op me Truppels op mijn rij. ik ken de klappen van verliezen en de klappen van de vuist. Zie ik de vlag in de wind, voel ik me thuis. Als ik die vlag in de wind zie, weet je dat ik bijna thuis ben. We zijn de jongens van de kust die bij mij als die stranden. We zijn het draaien van de storm gewend en we hard gewend. We komen zeker niet vanuit het liefde als ik die vlag in de wind zie. Dat ik bijna thuis ben. Yeah. Dat weet ik dat ik bijna thuis ben Weet ik dat ik bijna thuis ben kom maar thuis waar de vlaggen waaien in zouten lucht Waar je haring ziet op elke meter van de kust Formule 1 en op het volle strand op zomerdagen Waar we ooit kleine jongens zijn grote codes waren Waar ik mijn allereerste stappen leerde zetten Beste Matty leerde kennen en eerste waar die jongens rondjes maken door de buurt Net als de meeuwen in de lucht Als ze kunnen schreeuwen dat het is gelukt Ik denk terug, aan die rentjes met de bus En ik moest weten wat de pot schaft ook Had ik niet lust, wat ik doe doe bewust Zacht verdriet maar ook geluk Waar ik thuis kom is mijn moeder, vader, broer en ook mijn zus En ook de plek van al mijn kuis Alles de huis Kijk waar ik mezelf ben en op waar ik blijf Het is de plek van waar we fouten maken Maar ook leren met de tijd Soms ruis, maar die voel ik mij tijd. Als ik die vlag in de wind. Dus. Ik bijna thuis ben. We zijn de jongens van de kust die In licht en laai als je strandtent. We zijn de draaien van de storm gewend en we hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het vliegtuig. Als ik die vlagje in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben. Als ik die vlagje in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben. We zijn de jongens van de kust In licht en laai als je strandtent. We zijn het draaien van de storm gewend. Hebben hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het niets. Als ik die vlag in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, kun je, kun je maar, wat was dit? renoveren. Uh, ja, wat was dit, uh, Marja? Dit was vlag in de wind. Van, van, van, van. Hh... <much cleanse> <Yltry> Wat leuk doe je dat? Siggy uh, uh, en Dins. Ach, die. Ja. En dat uh, is de Stanford nummer en dat was ook tevens het laatste nummer. Ja, een ja, grappig nummertje moet ik zeggen. Ja, ja leuk, leuk. Ja. Uh, goed, we zitten nog steeds met uh, uh, VVD-corrivé Sven uh, Drommel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, zo, zo word je niet vaak aangekondigd, Sven, dus, volgens mij. <laughs> maar inmiddels ben je wel Corrive van de VVD. Ik bedoel... Uh, uh, je bent toen vier jaar geleden aangetreden... na een uh, vrij uh, wat zou zeggen, rumoerige periode in de VVD. Was dat moeilijk voor jou of niet? Nou, het was in, in die zin was het vooral heel uh, uitdagend. Ik uh, was nieuw, had nog weinig uh, ervaring onder de riem. Um, maar ja, dat maakt het natuurlijk ook juist onwijs leuk en uh, interessant ja, want en uitdagend. Op de, op de achtergrond werden er hele ruzies uitgevochten natuurlijk. Daar heb je helemaal, helemaal niet mee bemoeid. Uh. Ik heb me daar zo min mogelijk uh, ja, mee nee. bemoeid. En ik ben ook van nature heel <laughs> erg positief uh, van aard. En uh, ik ja, hou in ieder geval van uh, goed samenwerken en luisteren uh, naar elkaar. Ik ben ook nieuwsgierig in de ander. Um, en dat heeft in ieder geval zijn vruchten uh, afgeworpen. Want toen we ook ja, in deze raadsperiode uh, naar de fractie keken... toen zagen we ook dat die langzamerhand steeds meer uitdijde en groeide omdat men ja, gewoon geïnteresseerd waren en zagen van uh, wat we deden in de raad. En ze graag bij ons wilden aansluiten. Dus dat, ja, daar haal ik ook alleen maar hele positieve energie uh, uit. Maar heb jij getwijfeld toen je gevraagd werd of niet? of Dat je denkt, zal ik hier wel aan beginnen? Ik was nog uh, jong en naïef en heb niet getwijfeld. <laughs> jong en onbezorven. Ja. Oh, je hebt toen niet getwijfeld? Okay. Ik heb niet getwijfeld. En je hebt er ook nee. geen spijt van gehad? Ik heb er zeker geen spijt van gehad. Zeker ook als je ziet wat je met elkaar kan ja. bereiken ja. voor Zandvoort... Ook al gaat het, helaas, maar goed, zo werkt het nou eenmaal in hele kleine stapjes. Ah. Ja, op het moment dat je dan uh, na vier jaar achteruit kijkt en belicht straks na acht jaar... Ja, dan hebben we wel ongelooflijk veel bereikt uh, met mm. elkaar. En dat geeft ook onwijs veel uh, vo voldoening. Ja. Daar doe je het toch ook voor. Nou, jullie waren een coalitiepartij hè, met uh, CDA. Uh, uh, Wij TGD zijn nog steeds dan, een coalitiepartij. Ja, en, en, en OPS is zit officieel ook nog in de coalitie. Hè? En, en Jongston was dat er toen ook in, maar die zijn eruit gestapt. Uh, hoe kijk je daarop terug op die periode? Ja, Je ziet wel dat uh, op het moment dat het uh, moeilijk wordt, ja, dan, dat is natuurlijk uitdagend uh, en lastig. En je ziet in ieder geval dat ja, sommige partijen er dan voor kiezen om de handdoek in de ring te gooien. Ja, van nature ben ik ook geen opgever. En uh, mijn partij, in ieder geval de Zandvoortse VVD, ook niet. Want naast uh, ja, dat het soms lastig is, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid richting, uh, richting alle Zandvoorters. Want het dorp moet wel draaiende uh, blijven. Gehouden worden. Want je ziet op het moment dat je <coughs> niks gaat doen, ja, dat is echt dramatisch uh, voor een dorp. En juist ja, door die verantwoordelijkheid wel te pakken. Uh, en ik ben ook heel erg blij dat er genoeg uh, college-ondersteunende partijen zijn die ook die verantwoordelijkheid voelen. Ja, daardoor hebben we het toch uit kunnen zitten, de hmm. hele rit. Maar goed, je kunt ook principieel zijn hè, als politicus, uh, als je uh, bepaalde standpunten niet uh, vertaald ziet worden in, in de coalitie dan. En uh, Jong Sanford uh, wilde toen uh, uh, een aantal woningen meer bouwen bij het Heijmanshof. Uh, er werd voor gekozen om uh, dat niet te doen. En uh, daarom hebben ze de stekkers toen uitgetrokken. Maar kon, kon, jij, kon jij het je voorstellen dat ze het toen gedaan hebben? Ja, ik kan me dat eigenlijk helemaal uh, niet voorstellen. Want je ziet ook bij het Heimanshof Nou ja, zij willen zoveel zo mogelijk we hadden uh, eerst, woningen. We hadden, nou, dat is, dat is niet waar. Want bij het Heimanshof hadden we de opdracht om zoveel mogelijk uh, woningen te bouwen... Maar er werd nog een andere opdracht gegeven. En dat is zwaarwegende participatie met de buurt. En dat betekent dat als de buurt uh, er iets van vindt... bijvoorbeeld van het aantal woningen... en je zegt dat nemen we heel serieus, dat wegen we heel zwaar... ja, daar kan het effect ervan zijn... dat er uh, minder woningen komen dan je had gehoopt. Nou ja, van de 100 zijn we nu teruggegaan van 50 tot 70. Ik hoorde men ook wel eens roepen... ja, dan moet daar gewoon een hele grote toren van, nee, we toren van 80 We steden nog Jij zegt van 75 maar geven steeds... Nee, het, het, het, het, was, het... Nee, de, de oorspronkelijke idee uh, was 100. En dat is nu teruggebracht oh, ja, bij Rw, ja, ja, ja, van 50 uh, ja. tot 70. Omdat dat uh, met nadrukkelijke klem van de omwonender passender zou zijn van het gebied. Nou, en ik denk, als je die inwoners ook serieus neemt... want je geeft ze die verantwoordelijkheid... op het moment dat je instemt met die zwaarwegende participatie... dan kan dit het resultaat zijn. Maar soms, en als je dan de handdoek in de ring gooit ja dan vind ik niet dat je jezelf... Ja, maar, aan maar, maar, maar soms moet je op. toch uh, beslissingen nemen als, uh, als raad... Uh, die ja, kunnen indruisen tegen wat de uh, uh, bewoners willen. Of? Ja, dat kan. Maar dan moet je niet van tevoren zeggen... Uh, meneer de inwoner, we gaan heel erg naar u luisteren... en u heeft een ja, doorslaggevende stem in dan, het aantal woningen... en dan vervolgens als ze zeggen... we willen het liefst daar helemaal geen woningen... dan vind ik het nog een hele prestatie... dat we de handen op elkaar ja. hebben gekregen van 50 tot 70... Ja. Juist met die bandbreedte. Ik weet zeker dat we aan de bovenkant gaan zitten. En daarop kan ik nog aanvullen van het Curidex. Dat was oorspronkelijk beoogd uh, rond de 300 woningen. Nou, dat hebben we weten op te krikken naar 500. Dus als je kijkt naar Nieuw-Noord... dan komen in principe, als ik dat bij elkaar optel... meer woningen dan we oorspronkelijk hadden bedacht. Dus dat is pure winst. Mm. En als je dan de handel in de ring gooit... dan vraag ik me echt af waar je mee bezig bent. Ja, maar goed, de woningzoekende zal denken... Ik kan me nog voorstellen dat er nu niet gebouwd wordt op Kuridex... omdat er, uh, omdat er uh, nog uh, Oekraïnse vluchtelingen zitten. Maar bijvoorbeeld bij, uh, bij Hof zou al lang gebouwd kunnen worden, toch? Al niet? Of... Ja, ik weet niet. Ja. Waarom duurt het nou zo lang? Ik bedoel, dat heeft de, simpel met Die maken is ook, ook al dat al gezegd. Alle bijna. regels uh, die we met elkaar hebben uh, bedacht. En ik vind dat je daar flexibeler uh, mee om moet gaan. Maar je ziet ook dat heel veel inwoners op het moment dat er uh, bij hun in de tuin wordt gebouwd... En er worden allemaal procedures aangevochten. Uh, er wordt beroep aangemaakt bij de Raad van State. En je bent jaren verder. En dat, en dat is natuurlijk uh, goed. Want zo hebben we dat met elkaar bedacht. En dat is iedereen goed recht. Alleen je kan beter een plan goed uitwerken. Zodat het ook voldoet aan alle regels en eisen die we met elkaar hebben bedacht. Dan dat je heel snel gaat. Dat straks iemand zijn hand optekent, opsteekt. En dat we bij de rechter zitten. En dat we vervolgens tien jaar na het procederen zijn. Hmm. Dus sommige zaken die kun je beter rustig en gedegen aanpakken. Maar zijn jullie ervoor om uh, die regelgeving wat te versoepelen? Of uh, laat ik zeggen dat, dat, uh, dat er niet zoveel uh, bezwaar kan worden gemaakt? Nou, mijn inziens hoef je de regelgeving niet uh, te versoepelen... als je gewoon dat traject van woningbouw heel goed aanpakt. En ik noem ook wel vaker bijvoorbeeld de duinwachter als voorbeeld. Ja, als je plannen maakt, je moet de omgeving daarin uh, meenemen. Dus het moet niet een plan zijn van een ontwikkelaar... maar je moet het uiteindelijk... Uh, zo maken dat het een plan is van Zandvoort, van de omgeving. En als je het op die manier insteekt... Ja, dan zul je ook veel minder procedures en veel minder hindernissen hebben... en kan er veel sneller uh, gebouwd gaan worden. Maar ook daar waren bezwaren van uh, die flat die er tegenover staat... van de inkijk en dit en dat... En... Uh, zelfs uh, uh, het park wat er wat achter zit uh, begon ook uh, te stuiten. Dat, beg dat begrijp ik <laughs> nou ja, maar dat met, begrijp met, ik ook wel. Die moeten dat wel doen. We ja, vertegenwoordigen met, ook uh, ja, alle kopers. Van, uh, van, die er. Maar ja, van ja goed, de uh, daar. je hebt altijd overal waar je bouwt gebeurt wat natuurlijk. Hè? Ja, dus we constateren eigenlijk dat het heel erg uh, ingewikkeld is met elkaar. Dus ik ben alsnog heel blij dat we alsnog woningbouw weten te realiseren. En zoals ik al zei, het uh, kost gewoon veel tijd. Maar juist daarom moeten we ook niet alleen maar kijken... naar die projecten die nu uh, ja, voor het uh, grijpen liggen, zoals de q en Meneesje Rukert. Maar juist ook die projecten die pas over tientallen jaren... wellicht uh, van start gaan. Als het gaat om de Noordkust, wat we nu gelukkig hebben weten te borgen... dat daar ook gekeken wordt naar woningbouw. En bijvoorbeeld ook bij een eventuele grootschalige renovatie... en herontwikkeling van een nieuw unicum... Ja, dat daar wellicht Zandvoort Oost uh, zou ja, kunnen komen. Ja. Dat zou toch uh, fantastisch zijn? Absoluut, hè. dat kan je alleen maar uh, beamen. Um, we hebben het over regels gehad. Uh, regels zijn er ook voor ondernemers. Hè. En, uh, uh, ik heb jou uh, bij, bij, bij die podcast horen zeggen... van uh, regels zijn uh, gestold wantrouwen. Dat vond ik wel aardig gevonden, moet ik zeggen. Um, zouden er voor ondernemers minder regels moeten komen... Daar ben je wel voor, neem ik aan. Nou, kijk, het, het werkt uh, twee kanten op. En er wordt altijd heel veel uh, gezegd... er moeten minder regels komen. Maar je kan alleen maar minder regels introduceren... als je wel dat vertrouwen geeft. En wat ons betreft, wat de Zandvoortse VVD betreft... is dat uh, vertrouwen er zeker. Maar dat komt dan ook met verantwoordelijkheid. Um, en wij zijn van mening dat ja, ondernemers heel goed in staat zijn... om die verantwoordelijkheid ook te nemen. Um, en dat we eenvoudig met minder regels uh, uit kunnen... Nou, als voorbeeld hebben we bijvoorbeeld uh, genoemd... Ja, wellicht kun je op strand ook wel ja, meer waarde uh, toevoegen... door bijvoorbeeld uh, maximaal twee tenten te combineren. Dan heb je niet meer noodzakelijkerwijs uh, twee keukens... Uh, met bijbehorend personeel nodig. Maar dan kun je bijvoorbeeld één gedeelte ook ja, focussen op uh, bijvoorbeeld wellness. Nou, hoe mooi zou dat zijn? Je ziet dat nu ook al op het strand uh, gebeuren. Dat je naar de sauna uh, kan mm -hmm. gaan en dat soort voorzieningen. Dan hebben we eigenlijk een veel breder en ruimer aanbod. Uh, maar dat betekent wel ja, dat je dat vertrouwen ook uh, moet geven. Want er wordt af en toe gekscherend gezegd... Ja, er moet geen McDonald's komen op strand, strand. Nou, dat lijkt wat ons betreft ook een, een doemscenario. Maar er zit wel heel veel tussen. En dat betekent wel dat je een stukje vertrouwen uh, moet gaan geven. Want als je denkt dat het uh, fout gaat... Ja, dan gaat het absoluut uh, niet werken. En het is wat dat betreft heel simpel... Voor een ondernemer is continuïteit um, en inkomsten ook heel erg belangrijk. Mm. En uiteindelijk bepaalt de bezoeker, de klant, welke uh, formule succesvol is. Dus daar hoeven wij als gemeente ons helemaal niet zo druk om te maken. Mm. Dus ik zou vooral zeggen, laat die teugels uh, vieren. En dan zullen we zien wat voor mooie ontwikkelingen er komen. Mm. We hebben het over het strand nu. Uh, uh, in jullie partijprogramma staat kwaliteit moet uh, boven kwantiteit uh, gaan op het strand. Dat klopt hè. Want jullie willen gewoon kwaliteit op het strand ook. Ja, wat je nu bijvoorbeeld ook ziet met de jaar rond uh, paviljoens, ja, dat zorgt wel voor een hele grote uitdaging. Moet je maar nagaan als je straks, als je bijvoorbeeld een huis zou hebben en dat moet je elk, elk jaar helemaal uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ja, dat zorgt gewoon voor een hele grote ja, belasting en een stukje complexiteit. En wij hebben bijvoorbeeld ook gezegd, nou, als we kunnen kijken hoe tenten bijvoorbeeld wel jaar rond uh, kunnen staan. Uh, en bijvoorbeeld dan in de winter wel gesloten zijn. Um, ja, ja, zonder verplichte exploitatie ja, hoeveel hoe ja. uh, kwaliteit je wellicht uh, kan toevoegen, omdat je het simpelweg niet elke keer hoeft uh, af te breken en hoeft op te bouwen ja. en het tegenargument is dat mensen dan zeggen, ja, dat ziet dan er dan verschrikkelijk uit in de winter nou, daar komt weer dat stukje uh, vertrouwen, want je kan het heus wel op zo'n manier maken, dat het er wel gewoon nog goed uitziet, en dat je het niet tel tel telkens uh, uh, verplaatst dus wij zijn ook heel erg nieuwsgierig naar wat voor ideeën uh, ondernemers hebben... om uh, ja, dat bezwaar weg te, weg te mm. nemen. En dat gaat weer over dat stukje vertrouwen... wat wij graag willen geven. Mm. Maar dat betekent wel ook dat je nieuwsgierig... Uh, moet zijn naar elkaar. En af en toe ook risico durft te nemen. Ja, jullie hebben... Uh, uh, nauwe banden met... ondernemersverenigingen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, wat, wat zijn hun belangrijkste... speerpunten? Die jullie de komende vier jaar... willen, willen uh, uitrollen... zeg maar... Nou, wat vooral uh, belangrijk is, is onder andere ook uh, ja, de druk op het bedrijventerrein in uh, Nieuw-Noord. Vaak als het gaat over uh, ondernemers in Zand, wordt het over het strand of het dorp wordt genoemd. Maar los van die locaties hebben we ook in Nieuw-Noord een heel groot uh, bedrijventerrein. Nou, ja, ondernemers hebben daar ook ideeën om bijvoorbeeld in de plint langs het spoor extra bedrijfsruimtes uh, toe te voegen. Dan nou, wordt dan heel vaak uh, geschermd met van, ja, dat uh, is moeilijk, dat is lastig... Maar wij zouden dan liever willen zien, en daar gaan we ons ook vol voor inzetten... wat zijn uh, de hindernissen en de uitdagingen... en wat moeten we doen en realiseren om daar wel loodsen neer te zetten... om te kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Ze zijn bijna nodig om uh, die woningbouw uh, op curidex mogelijk te maken. Hè? Dat Die oude loodsen ja, die zouden weg moeten en die zouden er mooi in die print kunnen staan, of niet? Dat zou een hele goede optie zijn. Maar wat ook uh, kan, is bijvoorbeeld gewoon op het Curidex terrein zelf. En volgens Die mij is dat uh, nu ja. ook al in de plannen... dat je aan de zuidzijde, aan de Kameling-Onderstraat in de Plint... dat je daar wel nog bedrijvigheid hebt. Ja. Zodat je een goede uh, combinatie krijgt. Uh, maar juist ook dat stukje uh, bedrijfsruimte toevoegen... aan bijvoorbeeld uh, ja, de Plint langs het spoor... Ja, dat kan ook nog heel veel mogelijkheden scheppen. Ja. En wellicht kunnen we dan wel uh, helemaal aan het einde van de Kameling-Onderstraat... Uh, daar woningbouw uh, ontwikkelen bij de oude coalpit. Uh, ja, daar zijn uh, ontwikkelingsplannen voor. Hè. Ik heb uh, prachtige tekeningen gezien om daar uh, uh, met, met, met uh, mooie appartementen neer te zetten. Maar het schijnt ook allemaal moeilijk te zijn. En, uh, ja, ik weet niet waarom dat uh, nog niet, zeg maar, uh, bij, bij het college is geland. Ja, ik begrijp wel uh, wat de uitdaging is. En dat heeft ermee te maken. Um, dat bedrijvigheid ook heel uh, belangrijk is. Ja, als ik eerlijk ook al heb genoemd... geld moet eerst verdiend worden voordat het uitgegeven kan worden. Dat klinkt heel simpel. Um, maar dat is voor soms bij partijen ook heel lastig om te begrijpen. Ja. Um, maar op het moment dat je overal woningen zou toevoegen... Ja, aan woningen zitten ook heel veel uh, rechten. Als het bijvoorbeeld gaat om geluidsafstanden, et cetera. Ja, en ja, ja. je moet die bedrijvigheid uh, ja, moet je wel ook beschermen. Want op het moment hmm. dat we een huis Midden op zo'n bedrijf neer gaan zetten, dan kan de wooneigenaar in bezwaar gaan. Nu moeten die bedrijven weg. Ja, en dan uh, hebben we echt een heel groot, ja, groot probleem ja. uh, met z'n allen. Maar er is bijvoorbeeld een verdichtingsstudie geweest uh, waar we helemaal niks meer van horen. Dat nou, vind ik, ik hoor heel, heel vaak iets over de verdichtingsstudie bijna elke raadsvergadering en nu wederom ook in dit interview. Um, dus volgens mij is de verdichtingsstudie is vooral ook um, op termijn om met die ideeën aan de slag te gaan. Zoals je al terecht opmerkt... Uh, we hebben nu uh, de Curidex en Meneesje Rukert. Nou, dat zijn grote uh, klappen en grote hoeveelheden woningen... die toegevoegd kunnen worden. Dus daar ligt de, de focus op. Uh, maar juist die verdichtingsstudie is ook een middel... Uh, om in de toekomst die kansen uh, te benutten. In de toekomst dat kan uh, al over enkele, enkele jaren zijn. En Dat is net als wat ik zei over uh, woningbouw op de Noordkust... of Zandvoort Oost. Ja, Dit zijn die zaadjes... Uh, die we vooral uh, moeten planten. Zodat we daar straks in de toekomst de vruchten van kunnen plukken. Okay, dus dat er uh, niks mee gebeurt. Dat is absoluut niet waar. Want ik hoor het al heel vaak. Dus dat zaadje is in ieder geval in ons hoofd geplant. En dat is vaak de eerste stap. Oké, okay, heel goed uh, Sven. Nog even een paar kleine dingetjes uit jullie uh, uh, partijprogramma. Uh, jullie zouden boa's willen uit... Uh, uh, uh, die zouden gebruik moeten kunnen maken van een wapenstok... Pepperspray en bodycams. Dat staat niet jullie het genomen. Voor de handhavers. Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken uh, dat BOA's een grote verantwoordelijkheid hebben... ook als het gaat om uh, de veiligheid uh, in Zandvoort. En op het moment dat je men niet uitrust met uh, ja, adequate middelen... zoals het gaat om bijvoorbeeld een wapenstok en die bodycam... Ja, dan kunnen ze niet doelmatig worden ingezet. Want iedereen uh, kan zijn klokken wel op gelijk zetten... wat er gebeurt op de eerste hele mooie hete stranddag... Ja, die mensen die wil je ook niet in de steek laten. Ah. Dus die moeten gewoon goed uitgerust zijn. Dat is gewoon uh, ah. de basis. Want op het moment dat zij ook niet voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen... kunnen zij ook niet zorgen voor de veiligheid uh, van zandvoorters en voor onze bezoekers. Dus dat is essentieel wat ons betreft. Oké. Okay. Um, het oude museum, hè, dat staat op dit moment nog leeg. Jullie zouden daar een 365 dagen experience center... een, een soort cultureel van willen maken. Klopt dat niet? staat ook in het... Uh... Uh, iedereen die een ongelooflijk goed idee heeft om daar uh, waarde aan toe te voegen uh, voor Zandvoort, die moet zich vooral uh, melden bij de gemeente, zou ah. ik zeggen. Dat um, nou, doet nu de suggestie dat het cultureel moet zijn. Nou, wat ons nou betreft ja. is het heel ruim ingestoken. Inge, uh, dus iedereen met een heel goed idee, die zou daar wat ons betreft uh, terecht kunnen. Ja, ja. Um, en juist op het moment dat het jaar rond uh, aantrekkelijk is, nou, vooral ook even richting uh, de wintermaanden. Ja, dat zou dan een hele waardevolle toevoeging zijn ja, voor Zandvoort. Ja, geheel. begrijp ik. Nou, jullie zijn uh, de grootste geworden met de Tweede Kamerverkiezingen in Zandvoort, zeg maar. Uh, dat uh, belooft nog wat voor de komende verkiezingen. Ja, wij kijken ook met heel veel belangstellingen ja. naar de gemeenteraadsverkiezingen. En we gaan ook onze ongelooflijke stinkende best doen. Ja, jullie Niet alleen van... voor de campagne, maar ook uh, voor Zandvoort. Zoals we ook afgelopen vier jaar hebben gedaan. Door verantwoordelijkheid te nemen. Maar alles onder de drie, vier zetels, uh, dat zou een tegenvaller zijn of niet? Nou, wij, gaan, wij kijken in ieder geval positief uh, vooruit. Okay. Dus elke winst zien wij als winst. Oké, okay, dankjewel uh, voor dit gesprek, uh, Sven. En ik ook wens jou jullie goed, ook heel erg bedankt. Ik wens jou een, een, een, een enorm goed weekend. Plus heel veel, succes, uh, ja. heel, heel veel succes met de verkiezingen. Maar dat, zeg, tegen, dat zeg ik tegen iedereen. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ik heb jou niet geïnterviewd. Maar ja, we gaan naar de muziek draaien. Yeah. You are my fire, the one desire. I We gaan even uh, <laughs> <laughs> uh, nog een, ja wat, wat gaan we nog doen, Ger? Nou, we hebben een, een uh, Jelgen... Nilgen. Uh, uh, Nielgen, Nilgen Nielgen, uh, Jerli. Jerli, die hebben ja. we nog met, uh, met de kolom. Onze vaste kolomist. Voor de derde, derde keer doet ze die kolom. Precies. Doet het heel erg leuk. En uh, we gaan er zo naar luisteren. En dan is het bijna klaar uh, daarna. En ze is uh, morgen... vanavond zit ze in, uh, in uh, de krocht. Ik heb de kocht. kaartjes. Ja. Uh, uh, ik weet niet of het uitverkocht is, maar... Dat uh, weet ik ook niet. Het is, het is snel uitverkocht, hè? Met ja, het 35 uitverkocht. 35 Ja, precies. ze uh, uh, is toch ja. wel redelijk populair. Absoluut. En, uh, het, nou, ik hoop dat het heel erg leuk wordt. Ja, hoop ik ook. Uh, maar we gaan eerst luisteren nu naar de, de column van haar, de derde in de rij. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Je hebt mij gevraagd om mee te doen met je columns op de radio ZFM...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 Maar goed, ik denk, weet je, het is een toerist. Ze moet ook verdienen. Hè, en toeristen moeten we toch een beetje tevriend houden. Begrijp ik nu ook wel hè, dat het voor de ondernemerschap belangrijk is. Hè. Toeristen zijn goed voor de economie. Brengen geld in het laadje. Dus ik hou me gewoon in. En ik denk, weet je, ik wacht gewoon. Ze is een leuke mokkel, dus ik wacht.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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, en het is het laatste wat vandaag uh, ja, te horen was. Ja, het een leuke uh, uh, leuk column weer van uh, Nieuwboorn. Nou, bedankt uh, Ger. Jij ook uh, bedankt Hans. En we ja. krijgen straks uh, uh, uh, uh, zater zaterdag... Uh, uh, Zandvoort op zaterdag. En volgende week hebben we hier in Goedemorgen Zandvoort uh, de PVV en Partij van de Arbeid. Uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende. Volgende week. En Karina, gefeliciteerd. En Karina, van Harten.